Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de Zwarte Cross zijn 43 festivalgangers betrapt die met drank op achter het stuur zijn gaan zitten. Twee van hen hadden ook drugs gebruikt. De politie houdt elk jaar na de Zwarte Cross een grote alcoholcontrole. Deze man had een stoeltje meegenomen om het eens dus uitgebreid te bekijken. We kijken, elk jaar is dat weer even mooi om hier even een paar uurtjes te gaan zitten. De sfeer proeven en uh, ja, alles... Je weet gewoon dat er altijd wel weer wat zijn die erbij zijn. Ja, gewoon dom, natuurlijk, je weet dus. Maar als ze dan toch te veel op hebben, dat is gewoon hun eigen schuld. Je weet dat je met een stondkameraden gaat, dan moet er gewoon eentje zeggen van... ...ja, ik ben vandaag of dit jij de Bob. Ja, in totaal werden er 2600 vertrekkende festivalgangers gecontroleerd. In de Gaza-strook heeft Hamas drie journalisten aangevallen. Volgens een journalistenvereniging zijn het een cameraman van tv-zender Al Jazeera... ...en een correspondent van een Turks persbureau. Ze raakten gewond. Bij een vliegtuigongeluk in Bangladesh zijn minstens 19 mensen omgekomen... ...en meer dan 160 mensen gewond geraakt. Een legervliegtuig stortte tijdens een oefening neer in de hoofdstad Dhaka. Het kwam terecht op een school, zegt correspondent Davy Boerema. Wat je vooral ziet op beelden die nu rondgaan en die ik ook toegestuurd krijg van mensen, is dat er heel veel studenten uh, dat gebouw uitkomen met brandwonden, mensen waar de kleren van aan het lijf hangen. Er is nu nog brand en uh, het lijkt erop dat de meeste slachtoffers uh, daardoor ook brandwonden hebben opgelopen. En in de Tour de France kunnen de renners vandaag even lekker de beentjes trekken. Een dagje rust voordat de laatste toerwerk begint. De winnaar van de Tour lijkt al zeker, Tadej Pogacar. Al is hij wel een beetje verkouden, zegt onze analist Stef Clement. Daar hoopt natuurlijk niemand op, maar uh, het is ook een Tour-cliché dat Parijs nog ver is. En als Tadej Pogacar echt ziek is en Vingergaard zijn beste benen heeft gevonden, dan zou het zo nog maar eens een beetje spannend kunnen worden. Want we beginnen morgen met de Mol van Toe. Dan krijgen we een dagje sprinten, dan krijgen we de Cold La Loze, La Planche. De berg van Michael Bogen staat nog op het programma. Dus ik zou er gewoon voor blijven gaan zitten. Het is niet voorbij voordat het voorbij is.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 Oogs. Ik kijk omhoog, een pupil wordt groot. De wereld is verplaatst ja. Op je polen na. Een golf neemt de afstand van je lichaam. Ze is van spectrale klasse. Hoe oh, aan hartse krachten! Hoe losgepast het toen ze naar me lachten? Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk Ja, ze is praktisch Internaal galactisch Sorry als ik overdrijf Zes als ik naar het kijk. Zelfs als ik ooit derde de ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik als oh, In de lucht als sterren stok, Dan ben ik loser in de sky Met duimels op mijn nek, bitch dames op mijn nek, lozo in de sky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 I'm my talent. Lipsink hoor je op de zaterdagmiddag bij ZFM. Dat was uh, Funky Town. Nou, we gaan lekkere zonnige klanken voor je draaien. Want het is bijna 27 graden hier. Het is baila, baila. La traición no amor. Tiene palle a mitale. Pero no quiere relación. Donde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo su amiga. Que se olvida que te su canción. Baila, baila, baila. Grábate un video y que lo vea tu ex. Y que fue? Me gusta, como baila porque quiero olvidar. Ponle reggaeton pa' que la vea sudar. Sexy, sube su videito a Entra al club, no le hace falta el ID. Ya no deja que la hieran. Se va en busca de sus amigas, que la noche es pasajera. Pa bailar, usa ropa ligera. La atención llama y eso que ni se esmera. Su flow, es natural, le gusta inventar.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 Su cambius se grabó pain está bailando y cantando sola en la pista y anda sola, suelta y soltera. Y tragué a sus amigas para romper la carretera. Estamos ni bien de fecha. Y dice Joey se va a emborrachar. Y desde que se dejó la tipa no parejas janguear. Ya no quiere nada serio, lo que quiere es vacitar. Como oh, oh. sea, bebé, tú me matas. Sin censura tu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 We, maar ja, even zo goed. Kijk, wij hebben natuurlijk ook een strandwind gehad in de jaren zeventig. En even goed liep je met z'n allen nog het hele strand af. Maar haalde je nog vuilde zakken met, met, met vuil. Haalde je er nog vanaf. Dus het is nooit anders geweest. Nee, ja? zeker niet. Nee, en als je dan, uh, niet op. Ergens nog even een visje haalt of zo uh, bijvoorbeeld. Ja, dan ja. heb je dat ook allemaal. En, uh, ja. Dat stop je even een beetje onder het zand. Ja, zo, ja, zo gebeurt ja. dat eigenlijk. Ja, zo, zo doen mensen En dan, dat uh, dan wel. gooi ik het ja. straks uh, wel weg. Ja, en Dan dat denk ja. ik, oh, ja, ik heb of, het wel weer gehad. nooit meer aan gedacht. En nooit meer aan wat gedacht. er onder dat zand ligt. En er wordt ja. echt uh, niets weggegooid. Zijn ze moe. Nou ja, en uh, uh, geval, je uh, wordt natuurlijk hartstikke roosig voor zo'n dag iets. Zeker, plant. dat is ja. het ook. Ja. En uh, je ja, houdt uh, wel uh, de prullenbak ook in de gaten. En ik hoop ook dat we voldoende geplaatst zijn op het strand.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 Nou, in. Nou, in. Ja, jeeie. Ja, jeeie. Je gaat met een volle tas naar beneden en een lege tas naar boven. Dan kan je toch ook wel zo'n een, uh, tasje afval meenemen. Ja, Dolly. Ja, ja, ja, Oké, okay, ja. nou was dat hoor. over. Uh, Anders zal ik jezelf bij die uh, afganger gaan staan. Smoken op het strand, nou dat pracht me eigenlijk bij uh, Smokey Robinson.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 Nou, Smokey Robinson, uh, Dolly. Ah ja, joh. En de Pierce over Clown, lekker. Hè? Ja, tuurlijk. Iedereen, iedereen kent ze, toch? Ik ja. Denk, je moet mij met deze temperaturen maar niet meer vragen, Nee. Toch? Maar alleen, het was nog geen vraag, hoor. Dus, met uh, regen en <laughs> onweer en dan... Uh... Ik ben al lang blij dat je er bent. Oh, gelukkig. Zo om half vier heb je de evenementenagenda ja? uitgezocht. Ja. En anders had ik dat helemaal, uh, helemaal jij, alleen in mijn uppie moeten doen. Ik heb helemaal geen zin in. Is naar werk geweest? Ja, dat zie ik oh. ook. Dus, uh,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 like in Zeker niet ontbreken uh, op, op uh, Zomerradio 2025. De single van uh, Ryan Pearce, En de Dodge Pita. allemaal bij ZFM Dolly. Het is niet te geloven, Het is ongelooflijk hè? Ja, je gelooft te ja. horen niet. Nee, ik zat uh, te denken. Hè. Vroeger, uh, toen ja. ik uh, met mijn ouders zo, op vakantie ging naar uh, Zuid-Frankrijk... Ja.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 uit de hout. Oh, dat bedoel ja. je. Oh ja, ja, ja. Als kunst. Niet ja. besneden, maar gesneden als Ja, ik, denk, ik, ik zie al plakken, olifant. Ik denk, waar heb jij het Nee, eh, die kon je dan kopen. Maar er stond er op die, uh, die uh, markt stond ook altijd iemand die uh, deed balletje, balletje. Ja? Ja, en dat toen je voor een paar uh, franken. kon je dan uh, meedoen aan uh, balletje, balletje. Ja. Nou, daar moest ik net even aan denken bij jou uh, met je balletje. Nou, oh! oh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 Van het circuit. En dat gaat allemaal morgen gebeuren op zondag. van half negen ochtends. tot maar liefst half tien avonds. Dus echt een uh, dagvullend programma. Het is een race van acht uur. Dus uh, ja, daar ben je wel ja. even bezig. Ja, zeker. En dan nog de prijsuitreiking. en het feest ja, uh, afloop. Ja, alles dus, uh, wat er omheen uh, komt kijken. Zeker weten. Nou, morgen ja. dus uh, de DNRT op circuit Zandvoort. Zeker. Mooi evenement. En ik denk. Ja. Want ze zijn al begonnen met uh, opbouwen voor uh, de Formule 1. Eerste podium podia die uh, staan al uh, zo wat, uh, Dolly. Dat gaat enorm snel daar. Mm -hmm. En uh, ik denk dat de circuit uh, na deze... Uh, uh, hoe heet dat? DNT-race gewoon dicht gaat. En dat, dat je dan niet meer kunnen, op kan. Want... En dan uh, is het... Uh, er moet ja, heel veel gebeuren. Voor he. de opbouw en dergelijke. Dus ja, uh... ik, ik, ik reed laatst in, uh, in Bloemendaal... en toen zag ik allemaal alweer die, uh, die gele borden staan van het VOM... Uh, ja, voor de leveranciers. He. Ja, zeker. Ik, jeetjes, het gaat alweer beginnen, jongens. En de, ja. de, de eerste gehuurde vrachtwagentjes en dingetjes zag jou ja, weer langsrijden. Ja, ja, klopt. En van klopt. Buco, de, de borden natuurlijk. Dus ja, uh, ja, ja. Ja, ja, hartstikke mooi. Nou ja, joh, mooi, ja. Uh, mooi, de Formule 1. Ja. Ik heb de mossel dat ik er op vrijdag mag zijn. Dus dat wordt wel leuk. Vrijdag bij de Formule 1?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 En dat de box, is een prestatie, ja, hè? De geluidszetten, die ze, was ook uh, teniet gegaan natuurlijk door uh, ja, de brand. Die ja. hebben ze kunnen, kunnen lenen van uh, Metallica. Oh. Die zeggen van nou, we alleen onze geluidsinstallatie. Oh, waar, geweldig. Uh, ja. dat, dat zijn mooie top. acties. Zeker. Dus, nee, ja, echt. Uh, en de Zwarte Cross hebben we natuurlijk ook uh, dit, ja. uh, dit weekend. Ja. En natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse met de Vierdaagse feesten. Ja, ja, ja. ja, ja. Ook dat ja, was weer ja. een heel groot uh, feest. Dus dan merk je, je had net ook heel veel evenementen... dat het zomer is en dat uh, ja, het feest lot losbarst. En ook uh, buitenshuis. Dus lekker uh, buiten zijn. De kermis natuurlijk ook niet te vergeten in Tilburg. De grootste kermis van Nederland is, is dat, daar... Is uh, daar uh, nu ook gaan? Is of? daar gisteren weer uh, gisteren, pas Oh, je weet niet wat je meemaakt. Ja, ja ik, ik ben er één keer eens naartoe geweest. En ik vind wel, jongens, luister... we gaan naar heel wat verre orde op vakantie. Maar doe dit ook eens een keer, want...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 mijn probleem. Want er is zo verleidelijk, onvermijdelijk, wanneer smelt het ijs? Oh er is onbegrijpelijk, waarom twijfelen wij? Ik wil weten.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 But you gave them all